Vanuit een aantal distributiecentra van PostNL worden weer pakketten bezorgd... zoals in Amsterdam-Noord, Katwijk en Wateringen. De pakketbezorging wordt volgens PostNL gedaan door eigen personeel... en ingehuurde krachten die niet staken. Alleen in het distributiecentrum in Amsterdam-Sloterdijk ligt alles nog stil. In het pand zitten de actievoerders met PostNL aan de onderhandelingstafel. De stakingen begonnen dinsdag. De pakketbezorgers zijn het niet eens met de nieuwe tarieven... die PostNL hen wil bieden voor de bezorging van pakketten.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 In het regeerakkoord was een quotum van 5 arbeidsgehandicapten aangekondigd, maar in het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven ze vrijwillig in dienst kunnen nemen. Daar stelt Kleinsma nu een voorwaarde aan. Leden van het kabinet praten vanavond met de fractievoorzitters van D66 en GroenLinks. VVD en PVDA hebben de steun van oppositiepartijen nodig... om de extra bezuinigingen van 6 miljard voor volgend jaar door de Eerste Kamer te krijgen. Om D66 en GroenLinks tegemoet te komen... zou het kabinet overwegen om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. Ook wordt er waarschijnlijk gesproken over het hoger onderwijs... en de vergroening van het belastingstelsel. Tennisser Igor Sijsling heeft ook zijn tweede partij op Wimbledon gewonnen. In Londen versloeg hij de Canadees Milos Raonic in drie sets. Sijsling is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Het weer vanavond en vannacht. Enige tijd regen en motregen. Morgenochtend trekt de regen langzaam weg en smiddag spreekt de zon af en toe door. Het wordt 17 graden. In het weekend wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal b nou, verkeersinformatie is dat een file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp, 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 We moeten to acteren. Today, for the sake of our children... I'm directing to put an end to the limitless dumping of carbon pollution from our power plants... and complete new pollution standards for both new and existing power plants. Ja, een strijdbare Amerikaanse president Obama bij de lancering deze week van zijn klimaatplan. Hij wil duurzaamheid weer hoog op de politieke agenda krijgen. Nou, hier in Nederland hebben we onze eigen Obama, GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik. Uh, hij gaat ervoor zorgen dat Nederland in deze tijden, ook al is het crisis, toch duurzamer wordt. Goedenavond. Goedenavond. Wat vond u van de speech van Obama? Ja, heel mooi. Hij kan, hij kan natuurlijk sowieso altijd al heel mooi speechen. Nog los van de inhoud uh, van wat hij zegt. Maar ja, we hoorden het net ook weer. Hè. We need to act, we moeten handelen... For the sake of our children, het is voor we doen het voor onze kinderen. Ja, daar kunnen we in Nederland nog wat van leren. Hoe je, dat, uh, hoe je dat doet, een goede politieke speech houden. En zegt u daarmee, daarvan kan ik nog leren? Daar kan ik ook. Ik, uh, nee, ik denk heel veel van mijn collega's ook. Maar ik sluit mezelf daar zeker niet uh, van uit. Ja. Um, is dat ook inderdaad uw streven... om meer op die manier te gaan naar buiten te treden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... als je het hebt over hè, dingen als CO2-uitstoot en klimaatverandering. Dat zijn dingen die soms een beetje abstract zijn nog uh, voor mensen... Mm -hmm. Terwijl de problemen die daardoor veroorzaakt worden helemaal niet abstract zijn. Uh, he, ze leiden tot droogte, maar ook tot overstromingen. Ze leiden soms tot voedselschaarste. Hele stukken van de aarde worden onleefbaar als het uh, doorgaat met uh, opwarming. De, de, de zeespiegel stijgt. Nou, U weet het ongeveer allemaal wel, het lijstje. Maar mm -hmm. het lijkt vaak nog iets wat heel ver weg is. En uh, ik denk dat het dus heel belangrijk is dat politici aan kiezers voorhouden... dat het heel belangrijk is dat we nu het nog kan... dat we nu handelen en nu maatregelen nemen. En daar heb je een zekere uh, charisma in, je, in de manier waarop je spreekt. Kun je daar heel goed bij gebruiken, ja, ja. zeker. Is het zo dat u het gevoel heeft dat er politici zijn nu anno 2013... niet alleen in Nederland, hoor, maar gewoon in de, in de hele wereld... die echt groene keuzes maken, die uw voorbeeld zijn? Nou, je ziet uh, in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld, waar een, uh, waar een regering aan, uh, aan de macht is, die helemaal niet per se van mijn politieke kleur is, Christen-Democraten onder leiding van Angela Merkel, dat die veel verder zijn dan Nederland, waar het gaat om vergroening van de economie. Daar schakelen ze bijvoorbeeld over op schone energie. Daar hebben ze al, hè, ze, ze stappen helemaal af van, van kernenergie, zijn met windenergie en zonne-energie veel verder dan wij in Nederland. En wat ook heel belangrijk is in deze tijd van crisis, ze hebben daarmee in Duitsland al 200.000 mensen aan het werk uh, geholpen. Dat is natuurlijk ook niet... Uh, te, hè, nee. te verwaarlozen. En hoe komt dat dan? Waarom lukt het daar wel? Ja, nou ja, omdat ze daar toch... Uh, uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld na de kernramp in uh, Japan, hè, twee jaar geleden... Ja. hebben ze gewoon in één keer... Het, uh, het roer omgegooid. En dat is iets waar wij in Nederland altijd heel lang over aan het uh, polderen gaan... en aan het praten gaan. Ik ga vanavond ook weer praten met het uh, kabinet. Maar ik ga juist tegen het kabinet zeggen... laten we nou eens snel met uh, daden komen... en niet maar de hele tijd om elkaar en om de hete brein nee. blijven heen draaien. Nee, want ik hoorde het net in het nieuws. Er wordt onder andere gesproken over het vergroenen van het belastingstelsel. U ja. zit daar dus bij, hè? Bij dat, bij ja, dat daar kabinet. zit ik bij, Ja, ja. ja. Is het zo dat u, u gaat dus meepraten, dat u iets bedacht heeft? Want het is nu een crisis. Er wordt uh, in de kamer alleen maar gesproken over het verkopen van de, van de ABN, ja. onder andere. Uh, is het zo dat u een plan heeft waardoor er en bezuinigd wordt en er toch ook een duurzamer Nederland ontstaat? Ja, nou We hebben in ieder geval aan het kabinet voorgesteld... er, wordt nu nog, er gaat nu nog heel veel subsidie naar uh, zeg maar milieuvervuilende en energieverslinderde energie. Hoe meer energie u verbruikt, hoe lager het tarief dat u betaalt. Dus de grootste energieslurpers die krijgen de energie het goedkoopste. Wij stellen voor, en dat levert echt uh, uh, miljarden op... Hè. wij hebben een berekening gemaakt, die komt in de buurt alleen al van de 3,5 miljard... om dat niet meer te doen, dat soort subsidies niet meer te geven... Dat geld wat we, daarvan, uh, wat we daarmee uh, in feite verdienen, willen we graag gebruiken om de kosten van arbeid hè, goed uh, lager te maken, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om meer mensen in dienst te ja. nemen. Nou is het natuurlijk wel zo dat u met uw vier zetels, hè, nog steeds ja. in de peilingen, uiteindelijk weinig zeggenschap heeft. Uh, ja, dat is waar. Dus ja. Wij moeten het ook hebben van de kracht uh, van onze ideeën. Wij komen met goede plannen. Die leggen we bij het kabinet op tafel. En uh, wij hopen dat het kabinet uh, weer luistert. Ook ja. al hebben we vier zetels in de Tweede Kamer. Want u heeft natuurlijk gelijk. We zijn uh, wat dat betreft uh, uh, klein en uh, uh, moeten het hebben van uh, kwaliteit. Ja, nou is het zo dat u, uw duurzame ideeën zijn in elk geval helemaal helder... staan bij u hoog in het vaandel. U heeft namelijk ook een prijs gekregen van de Max van der Stoel Foundation... omdat u zich het meest van in elk geval al uw collega's in Den Haag... bekommert om eerlijke handel met ontwikkelingslanden. Duurzaamheid in brede zin, om het dan maar even zo te zeggen. Ja. Um, wat doet u specifiek? Waarom heeft u hem gewonnen, die prijs? Nou ja, dat... Uh... Dan moet je natuurlijk altijd, je hoort daar altijd met enige bescheidenheid over te spreken, natuurlijk. Maar ik heb hem gewonnen. Wat, die, wat de mensen van die Max van der Stoel Stichting doen. is die turven in feite van uh, het aantal initiatieven dat politici nemen. op het gebied van, u zei het al, eerlijke handel, uh, ontwikkelingssamenwerking. Uh, uh, uh, investeren, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houden ze gewoon bij. Hoeveel moties je indient, wat voor voorstellen je doet. En ik had uh, begrepen gisteren bij de uitreiking van de prijs 32 punten. wat dat dan precies betekent. Weet ik niet. Maar daarmee was ik mijn collega's redelijk ver voorgebleven. Dus ik heb die hele grote beker. Het is een gigantische uh, bokaal. Die <laughs> mocht ik meenemen. Uh, en die staat nu op mijn kamer, hier een uh, paar etages lager. Ja. En uh, hoe komt u tot die plannen? Eigenlijk gaat u op reis, gaat u met allerlei mensen spreken, hoe komt u tot deze dingen waarmee u dan dus nu uiteindelijk toch uw, uw prijs gewonnen heeft? Ja, nou ja, goed, dat is, soms, soms moet je daarvoor uh, op reis. Maar goed, dat is weer slecht voor het uh, milieu natuurlijk. Dus dat moet je weer niet al te veel uh, doen. Maar komt u uh, op reis tot ideeën waarvan u denkt, ja, die ja, moet we Ja, maar ook heel vaak door met mensen te spreken die... Uh, kijk, Nederland heeft bijvoorbeeld heel veel maatschappelijke organisaties... die heel actief zijn in ontwikkelingslanden. We hebben een, een hele uh, bloeiende uh, milieubeweging... die uh, heel internationaal georiënteerd is. Dus je kunt vaak door, uh, door goed uh, te luisteren... door met mensen de discussie aan te gaan door met collega's te praten... om te kijken wat er in de Kamer wel of niet haalbaar is. Hè? Want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om het boeken van concrete resultaten. Mm -hmm. Polderen, uh, hè? Ja, polderen en, en, maar, en ja, soms ook uh, zeg maar iets neerleggen... en dan hopen dat andere mensen zeggen van nou, het is eigenlijk best een uh, goed idee. Uh. Ja, Heeft u dat al voor elkaar gekregen in de korte tijd dat u daar ziet? Nou ja, we hebben in ieder geval in, in voortdurend overleg uh, met het kabinet... bijvoorbeeld als ik één voorbeeld mag geven op het uh, gebied van uh, belastingontwerp. Dus dat zijn zeg maar, vaak internationale bedrijven die hier een brievenbus hebben... zodat ze in ontwikkelingslanden geen belasting hoeven te betalen. Een paar jaar geleden hoorde je daar niemand over. Wij hebben dat vrij consequent op de agenda gezet. En nu is dat een, een onderwerp waar ook het kabinet van zegt... er moet iets gebeuren, ja, ja. waar in Europa over wordt gesproken. Dus dat is denk ik een voorbeeld van iets. Ja. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat kost een paar jaar. Nou is het zo dat u ontwikkelingseconomie gestudeerd heeft. Ja. He? Dus was dat al iets waar u van jongs af aan geïnteresseerd in was... in dit terrein, dit specifieke terrein? Ja, dat is zo. Ik heb daar ook... Ik heb eigenlijk een belangrijk deel van mijn leven in, uh, in uh, gewerkt. Ik heb ook uh, een aantal jaren van mijn leven in, uh, in, in West-Afrika gewoond en gewerkt. Dus u kunt inderdaad wel zeggen dat in de lange periode voordat ik uh, vorig jaar in de Tweede Kamer kwam, dat ik me heel veel met dat onderwerp heb bezig gehouden, ja. En waar kwam dat dan vandaan dat u als, als, als 18-jarige uiteindelijk besloot om dat nou specifiek te gaan studeren? Ja, nou, ik, je gaat dan eerst economie studeren. Ik weet nog heel goed, ik wilde eigenlijk journalist worden. Mm. En toen zei iemand tegen mij... dan moet je niet naar de School van Journalistiek gaan. Ik wil niemand beledigen uiteraard, dat begrijpt u. Maar dat was wat, het advies wat ik kreeg. Dus men zei, je moet economie gaan studeren. Ja, want, want waarom je, niet naar de School van Journalistiek? Nou ja, want dan leer je alleen maar om te schrijven... maar dan leer je niet om de wereld uh, te begrijpen. En een journalist moet eerst de wereld... Ik zeg nu alleen maar wat anderen mij vertelden toen. Nee, het is ook tegen mij gezegd. Dus het is grappig genoeg oh, okay. herken ik dat. Oké, okay, ja. u, u herkent dat. Nou. En uh, toen ben ik economie gaan studeren. En toen, ja, toen na twee jaar, dan moet je keuze maken. of je gaat richting bedrijfseconomie. En dat deden vooral de mensen. toch die dachten: van nou, dan ga ik daar lekker uh, hè, geld mee uh, verdienen. later en uh, zo snel mogelijk. En je had mensen die gingen de wat meer, nou ja, zeg maar de idealistische kant van de economie doen. Ik was inmiddels al. Uh, Politiek actief in, in een van de voorlopers van GroenLinks, de PPR, ook een partij die heel internationaal georiënteerd was. Dus, dus voor mij lag het eigenlijk wel voor de hand dat ik die, uh, meer die andere kant op ging. Ja, zeg maar maar was, u, was u als kind ook heel erg ver geweest? Had u het gezien, als het ware, waar u het voor wilde doen? Uh, nee hoor, als kind niet zozeer ver geweest. Ik ben wel, uh, ik kom uit een echte. Uh, uh, wat toen nog een rode familie heette. Hè? Een, een, een, een, uh, ja, waar alles uh, in het teken stond van, uh, ja, van... van nu zeggen we eerlijk delen. Hè? Mm -hmm. uh, dus ik ben wel heel erg opgevoed met het idee van... Uh, ja, uh, uh, uh, soms klinkt dat nu misschien een beetje ouderwets... maar uh, solidariteit, internationale solidariteit. Zo heette dat toen aan tafel. Zo de... heette dat toen. Okay. Verder kijken dan je neus uh, lang is. Dat werd bij ons vroeger al, uh, t, uh, met name door mijn vader... toen ik nog... Uh, heel kleine jongen was, werd daar veel over gepraat. Dus daar ben ik wel door... Uh, ik heb niet gezien zelf, maar ik, de, ik ben er wel mee opgevoed, als ik het zo kan zeggen. Ja. ja. Was, was vader trots toen uiteindelijk deze carrière in het verschiet lag? Uh, ja, die was heel erg uh, trots. Dat liet hij niet altijd uh, even enthousiast merken, maar hij was het wel, ja. ja. Nu is het zo dat u staat voor duurzaamheid. Uh, Obama, die wil dit ook. U zegt, er wordt gesproken vanavond met het kabinet over allerlei plannen. Het gaat er natuurlijk ook om de jonge generatie ervoor te laten zorgen. Uh, Zorgen, hè, dat zij uiteindelijk ja, de duurzaamheid sexy vinden, om ja. maar even zo te zeggen. Ja. Hoe gaat u dat doen? Ja, nou ja, het moet inderdaad. En Je ziet dat eerlijk gezegd al wel een klein beetje in uh, waar het gaat bijvoorbeeld in de supermarkt. Dat je spullen koopt uh, hè, die niet, niet de kiloknaller of de plofkip. Ja. Maar, die tendens is gaande. Hè? Die tendens is gaande. Alleen wat nu vaak nog het probleem is, is dat zeg maar de plofkip is heel goedkoop is en de biologische ja. kip is heel duur. En ja, dan kom ik toch weer uit op dat punt van vergroening van het belastingstelsel, bijvoorbeeld van de BTW. De de overheid kan ervoor zorgen dat voor mensen die het willen... die gezond en milieuvriendelijk en diervriendelijk willen eten... dat ook die producten goedkoper worden. Door bijvoorbeeld de btw daarop te verlagen en op die plofkip te verhogen. Dat is ja. ook een vorm van andere belastingheffing. Dus mensen willen het volgens mij wel, juist ook jonge mensen. letten meer op bij wat voor kleren ze dragen, waar, die, waar dat vandaan komt... wat voor voedsel ze eten, waar ze naartoe gaan... Uh, op vakantie of niet. Maar ja, je moet, je moet wel zorgen dat het ook financieel mogelijk is... om duurzaam te leven. En daar heeft de overheid, denk ik, een hele grote eigen verantwoordelijkheid. Ik snap het. En u thuis eet tofu en geen, geen vlees? Nou, ik eet wel eens vlees, maar ik eet heel weinig vlees. En als ik vlees eet, dan, is het, dan koop ik biologisch vlees. Dat is dan weer iets duurder, maar dat... Dat bespaar ik dan weer de volgende dag door dan geen vlees te ja. eten. Hè. Zo, ik denk dat heel veel mensen een beetje zoekende zijn. Ja. En ik hoor eerlijk gezegd ook tot die groep die, uh, die ook nog zoekende is... van hoe kun je je leven nou duurzaam inrichten... en tegelijkertijd een heel leuk leven hebben. En dat kan heel goed. En vanavond dus om tafel met de heren en dames van het kabinet... om te ja. praten over het verduurzamen van Nederland. Zet hem op. En uh, heel hartelijk dank in elk geval. Dank u wel. Ik sprak Bram van OEK, fractievoorzitter van GroenLinks. Dit is Max, tot half negen, twee dingen, met Margreet Rijntjes. Ja, in het nieuwe filmmuseum I in Amsterdam is vanaf dit weekend een expositie over de beroemde Italiaanse filmmaker Federico Fellini. Uh, Fellini maakte vanaf 1950 zo'n 40 jaar lang films... Waaronder, nou, u kent ze allemaal vast, La Dolce Vita en La Strada. De muziek hoorden we net. Uh, hier is de gastfilmmaker Frans Wijs, groot bewonderaar van Fellini. En zelf ook geen, geen kleintje, zou ik zeggen. Want hij is bekend geworden met ook een heleboel films. Uh, naakt over de schutting, rode scene, happy end. Nou, we kennen ze allemaal. Goedenavond. Een merkwaardige combinatie. <lacht> Red, wat is de combinatie? Benieuwd, ja, ik ben altijd benieuwd welke films dan worden gekozen naakt over de schutting. Ja, <lacht> Maar de inbreker is dan dan weer bekender. Ik bedoel, het het zijn is willekeurig. En, en, en een beetje wat ouder, wat jonger. Ja. Maar goed, in ja. elk geval een heleboel films gemaakt. Ja. Um, Fellini, daar gaan we het over hebben. Ja. Wanneer zag u Fellini voor het eerst, zijn film? Allereerst, ik, ik zag hem, ik zag hem uh, niet zelf. Uh, uh, ik zag eerst een film, dat was La Strada. En dan begon het bij mij, ik was van de toneelschool afgestuurd na een jaar... En uh, ja, wegens een opvallend gebrek aan talent, zou ik bijna zeggen. Oh. Maar ik wilde alleen maar acteur worden. Eigenlijk wil ik dat nog steeds. Dus dat is ook de ijdelheid waarmee ik hier weer achter die microfoon ga zitten. <laughs> en, maar uh, ik zag La Strada en dat was voor mij... Ja, ik weet niet. Het was een soort het brandende braambosje. Ik bedoel, dat was voor mij... Het brandende dat ik braambosje? Nou ja, ik zeg altijd, als ik begin te praten... weet ik zelf niet wat eruit komt. En dan ben ik daar het meest benieuwd. naar. Maar het brandende braambosje was niet vooropgezet. Nee. Maar ik dacht ineens, hoe kan ik nou uitleggen dat ik de film zag... en meteen dacht, oh, maar als dit film is... dan is het dus naast dat toneel... waar ik inmiddels dus toch een beetje van gescheiden werd... Uh, dan is er nog iets wat misschien wel veel mooier is nog. En Want, dat was absoluut voor mij uh, ja, een soort wonder van... van uh, die... Want wat was het? Wat, wat was dan... Het brandende braanbosje is blijkbaar dus heel bijzonder en fascinerend. Nou, ik dacht dat het bijbels was. Uh, is het niet bijbels? Is het niet, uh, Geen idee, om... hoor. Goodness, ik durf ja, niet te je zeggen. Ja, dan wordt je geknipt okay. door iemand die een wel verstand heeft van dat soort is, dingen. Het is, is in de bijbel het moment van dat de, de, de herkenning van iets hogers. Ja, val ik door de mand, dat ik ja. uh, dat, ik dat okay. dan niet weet. Nee, nee, oké, okay. maar in ieder geval, dat is... Um, uh, en ik, ik zag een film die me zo waanzinnig uh, vervulde. En het gekke is dat ik... Eh... Uh... Ik ging toen ben ik naar de filmacademie in Amsterdam gaan. Ik was de allereerste leerling die zich daar aanmeldde. dat was toen nog drie ochtenden in de week. En we zaten letterlijk uh, ja, in, een, in een kamertje te kijken... naar steeds weer dezelfde film. En het had nog helemaal, er was nog geen camera, er was nog helemaal niks. En voor mij was uh, La Strade, terwijl ik al was opgevoed met films... van Gene Kelly en, en Fred Astaire en, en Hollywood... was dit voor mij een film die zo regelrecht naar, ja, naar, naar, naar, naar de ziel toe... Toe ging. En waarom? Want het is heel... Omdat het, het, het gekke is. En dat, dat geldt, ik, ik, ik zei tegen uw redacteur toen u me belde om te vragen of ik dit uh, moest doen. En waarvan ik nog steeds eigenlijk denk, eigenlijk moet ik nee zeggen. Maar ik Bel, ben heel blij dat u er bent. Nou, Juist leuk. Eh, maar in ieder geval ook omdat het, het is een. Omdat ik letterlijk. Uh, bij, bij, ik heb steeds gezegd de laatste tijd, bij hoe langer die dood is, hoe beter ze films worden. En ik heb ook steeds het idee van als er een hemel is voor regisseurs, waar je dus met je stoelen, met je naam dan eindelijk terecht achterop zit. Dan is hij de eerste en tot nu toe volgens mij de enige die daar echt een plaats heeft gekregen. Maar waarom dan? Want het is heel dromerig, hè? Het is bijna gebaseerd op dromen. Het was de enige film waarbij ik echt in slaap viel. En deels uit jaloezie, maar ook deels omdat de filmen zo... maar ik zo associeerde met... Uh, was bij toen ik uh, Fellinis uh, Roma zag. En ik weet, ik werd wakker. Ik dacht, waar ben ik? En, en terwijl ik dus... Nou ja, goed, je, je was vaker dat je bij een film een beetje wegdommelt... maar dan is het wegdommelen. Ja, dit associatief was, was het. Dit is het was, bijna ik niet ben met opgenomen een... in een wereld die... Een droomwereld. Des droom was, ja. ja. Is het autobiografisch eigenlijk, de dingen die hij gemaakt hebt? Nou, heb? voor een deel wel. Het gekke is, ik, ik heb hem geprobeerd. Nee, het is, het is vreselijk. Ik ben echt een groupie. Dus het, ik praat nu ook als een groupie. Ik weet dat ik... Uh, de eerste keer dat ik hem tegenkwam, was voordat ik ging studeren... Ik kreeg een studiebeurs. Ik mocht kiezen tussen Rome, Parijs of Londen. Dat mm -hmm. klinkt nu heel rijk. En dat was het ook. Het was, ik had die twee jaar de, uh, filmacademie gedaan. En ik kreeg van het uh, OKMW, oftewel het ministerie van cultuur... Een, een beurs om in het buitenland me verder te bekwamen. En ik, werd, ik, ik liep stage bij een Italiaanse film die in Amsterdam gedraaid werd. De Walletjesfilm, de meisjes achter het raam geheten. Mm -hmm. En daar kwam Fellini kijken. Dat was de eerste keer dat ik hem ook fysiek aanraakte. Want ik moest het verkeer tegenhouden. Of de mensen tegenhouden. Dat ze niet doorliepen. En ik stond met mijn rug naar de mensen toe. Want ik wilde zelf zien hoe die film gemaakt werd. Ja. En ineens voelde ik een, een mooie, dikke, warme buik. En ik draai me om. En dat was Fellini die op weg was om uh, zijn crew te begroeten. Die daar aan het draaien. Was de meeste van de mensen die daar werkten Waren zijn mensen met wie die La Dolce Vita had gemaakt. En die film ging die avond in première in Amsterdam. Ja. En ik kwam smiddags eventjes, waar hij. Die ons, of ons, wou die, die, die mensen zien. De cameraman en de geluidsman en Magdalene Noël die meespelen. Dus was dat, dat die... was mijn eerste letterlijke fysieke aanraking. Maar ik wist ook meteen: dit is. Het is de magische buik, is dit? Het is niet alleen een magische buik, het is een magisch mens wat ja. erin zit. Want was hij aardig? Ja. Het is, ja? een, het is een, een Godvader, maar dan in de in de werkelijke, niet in de mafioze zin van het woord, maar echt een Godvader. Iemand waarvan nee, nee, nee. je denkt, de, hij regisseerde ook. Ik wil, ik, ik, ik, ik vertelde iemand dat hij altijd wat ik, wat ik. Nou ja, wat ik graag doe, mensen een verklein geven. Misschien omdat ik zelf zo klein ben. Dat ik, dus Pierre uh, Bokma, die noem ik Pierrino. En ik, ik, het liefst echt koosnaamtjes. Ja. Zoals het ook hoort vind ik voor: om een soort film, van familie te maken. Het is maken. een familie. Het is ook een familie. Hij beschouwde ook het filmmaken uh, als, als ja, iets met, met, met z'n allen. Een, een soort feest. En het gekke is waarom ik heb ik Rome gekozen om te gaan uh, in plaats van Parijs of Londen. Was omdat ik toen ik die film uh, op de set was, had ik het gevoel, dit is. Kermis, dit is kermis, circus, dit is... De, de, in Nederland zijn we stil. Als iemand roept, we gaan draaien, stilte, dan zijn we stil. Want anders komt het geluid van... Nee, in Italië werd alles nagesynchroniseerd. Iedereen sprak ook zijn eigen taal. Maakt maakte niet uit. Het maakte niet uit. Dus iedereen begon ook te praten. Als ze zeiden, oké, okay, Sigira oftewel we gaan draaien... dan begon iedereen met elkaar te praten over het voetbal, over de politiek, over, over alles. Dus dat was, dat was ja, dat, dat was... De, de... Dus ik had het idee, oh my god, het is helemaal niet het, het grote, uh, verstilde, geconcentreerde uh, angst. Nee, het is feest. Het, ja. is, het heeft iets lichts. Het is, het is, en nogmaals, ik, nog steeds, want ik, bedoel, ik ben nu zo opgewonden... onder andere omdat ik net uit de montage kom... van een nieuwe film die ik aan het maken ben. En dat ik ook merk dat ik... Ja, dat, het, is, het is niet... Als, als je gelukkig bent, ben je meer dan gelukkig. En hij was vaak, volgens mij, heel erg gelukkig. Ik heb beelden van hem gezien waarin je hem aan het werk ziet. Dat je denkt, ja, zo... Dat moet film zijn. Ik, ik heb, ik weet nog, toen hij net overleden was, heb ik op de Filmacademie heb ik een film laten zien waarin je hem ziet draaien. En dat is absoluut. Circus. Je ziet hem daar lopen met die camera, alles beweegt. Iedereen danst, iedereen. Je hoort muziek. De muziek die werkelijk, die. Nou ja, hij had meestal al heel vaak had hij muziek ja. op de set. En, uh, en dat was om de mensen in een bepaalde stemming te krijgen. Het was. Hij, hij maakt ook vaak één of twee of drie instellingen per dag. Ik bedoel, tegenwoordig is het gemiddelde... Nou ja, voor televisie is het, is het ver over de twintig of dertig mm -hmm. instellingen. Maar Hij liet het gebeuren. Hij was aan het sculpturen, hoe noem je dat? Jij ja, was aan het beeldhouden. En hij, was het ook sensueel? Want hij is natuurlijk ook bekend om onze vrouwen, ja, toch? Ja, ja het, het is... Ja. Ja, wat is sensueel. Ik bedoel, het is tegenovergestelde van Berlusconi, volgens mij. Het is, hoe bedoel dat je hij, Dat hij echt hield van vrouwen. Ik bedoel, dat hij... <laughs> <laughs> dat, hij hij respecteert niet... dus, hoe bedoelt u? <laughs> nou, respecteer is weer een ander woord. Maar uh, nee, ik denk dat hij echt he, heel erg gulzig was. Heel erg... En zoals is... hij at, zoals hij eruit zag, zoals hij praatte. Zoals hij in zijn ik bedoel, het was, hij was ook levensgevaarlijk als hij auto reed. Want dan was, was hij overal mee bezig behalve met te proberen om <laughs> in zijn... Nee, het was iemand die, die, nou ja, ik zit hem nu wel heel erg te bewonderen, vrees ik. ik bedoel, uh, maar, is er ook maar... iets niet te leuk aan hem? Nee, het, het ergste lijkt me... Ik bedoel, want ik, ik zei vanmiddag tegen iemand... er worden geen films meer gemaakt zoals Fellini ze maakt... omdat het niet meer kan. Het kan financieel niet meer. Het mag niet meer. Er het zijn geen steen. producenten meer. Nee, het is niet deze striktheid. Het is gebrek aan... Ik bedoel, ik kwam in Italië... en dat is dus al heel lang geleden, 1960 om daar naar China Cita op de school te gaan. En toen werden er 300 films gemaakt per jaar. Ja, ja. En dat waren geen televisiefilms, dat waren 300 speelfilms. Dus... Maar bent u hem eigenlijk een beetje achterna gereisd? Ja, daar... zo ver... Nou, achternagereisd niet, nee. Want uh, ik wist niet dat ik hem, dat ik hem daar weer tegen Want zou komen. Want u bent hem daar weer tegengekomen? Ja. En, nou, ik, ben, ik, merkte, ik wist op een gegeven moment dat hij zich liet scheren. Elke ochtend om kwart over acht, half negen, liet hij zich daar scheren. Ja. En aangezien ik heel weinig baardgroei heb... ging ik daar toch... In ieder geval zorgde ik dat ik zo rond half negen daar ook naartoe ging. Dus ik probeer ook te ontdekken welke krant leest hij nou en welk Pagina heeft hij. En als hij dan weg was en geschoren werd. dan ging ik gauw kijken welk stukje hij had gelezen. in de hoop dat ik toch ergens nog zou aangeraakt worden door ja. zijn fantasie. Want hij, u heeft die buik aangeraakt toen. Hè? Nou, die, ja, ja. ja. Maar heeft hij u ook echt gezien, denkt u? Heeft hij een woord tot... Ik weet dat hij me één keer echt gezien heeft. Wanneer? Dat was namelijk toen ik wegreed uit Rome. na ja. twee jaar. met mijn lelijke eend. Toen had ik een lelijke eend, geen scooter meer. En toen reed ik uh, weg. En toen reed ik richting de, de, nou waar, waar hij woont. Hij woonde daar in een Via Margutta in de buurt. En ineens zie ik hem oversteken en ik oh, reed. recht hem af. En hij keek om, zo van: wat, wat gebeurt daar? En hij zag mij en ik zag hem. En ik vergat te remmen. Ik bedoel, het is niet zo dat het, <laughs> het einde van zijn leven is, Maar ik was zo verbijsterd dat ik op het laatst echt op... Nou, een lelijke eend is niet echt een, een, een, een snelheidsduivel. Nee, maar stelt u nou toch voor, zegt dat u hem had overreden. Ah, dan kom ik kom met een hele andere gevoel die waarschijnlijk nu zit te praten over. Maar het is iemand die inderdaad... Uh, ja. Die ik heel, ja, echt... Uh, nou, is het zo dat u uh, hier in Nederland de, uh, ja, de, de polder... Nee, Nederlandse Verlini, genoemd. Nee, het is dus, dus, de schuld van Ischemeijer, die voor de HP ooit een stuk heeft geschreven over mijn Een, een, een cover story heet dat, geloof ik. En daar noemde, stond groot op: De Mini Verlini. De Mini Verlini. En dat was helemaal <laughs> niet als compliment bedoeld. Oh. Heb ik pas veel later begrepen van hem. Maar het was echt van. Nou ja, dat is ook iemand die zo nodig moet filmen. En, uh, maar ik ja, heb, is dat zo? He, zou dat het ik zijn? ik weet het niet. Of ik was het een, een beetje jaloezie wellicht? Dat, dat laatste was zeker ook het geval. Maar, ja. dat, maar uh, is het zo dat, dat er iets van verbondenheid zit tussen uw werk? hebben dat als u zegt: we ja, kijken. Ja, ja maar verlangen. Was dat was Hij houdt van circus. Ik, ben, ik heb al, altijd alleen maar toneel. Uh, ik, ik zie meer toneel dan film, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat, dat verlangen. Dat willen omringd worden door mensen, die, door acteurs. Want hij. Ik, ik heb al gezegd: als ik op een onbewoond eiland zou aanspoelen, dan hoop ik dat het volgende schip wat strand weer een rondreizend theatergezelschap is. Ja, het zit in uw bloed? Dat, dat, nou ja, het zit in mijn bloed, want mijn vader was het. Maar ik bedoel, hij. Ik heb het idee dat hij heel erg echt... dat dat zijn familie was. Ik weet, we hebben een keer een discussie gehad. Ik heb geen idee of ik, ik heb het idee dat ik nog sneller moet praten. Ik heb een keer een discussie gehad met klasgenoten in Rome. Dat in een film, en dat was in uh, Otto Mensen, oftewel 8,5... Uh, komt er een, een, een, een, een, een kardinaal naartoe... en die, die praat met hem en die vraagt op een gegeven moment... Hebt u kinderen? En dan zegt hij, ja, ik heb kinderen. En, uh, maar hij heeft nooit kinderen gehad... En, uh, nou, er is er eentje gestorven, en toch er is, twee Ik twee weet het, Daar weet ik dan bijvoorbeeld oh. weer heel weinig van. Het enige wat ik, wat ik dacht, nee, hij bedoelt steeds... mijn films zijn mijn kinderen. Maar, nou ja, in een, in een, in een gelovig land als Italië... daar is, gewoon, is het bijna... dus al die Italiaanse regisseurs omheen die zeiden, nee, Frans, dat begrijp je verkeerd. Hij wil gewoon een goed katholiek zijn. Dus hij zei, ja, natuurlijk heb ik kinderen. En ik zei, nee, dat is niet waar. Hij heeft ja, ja. films. Dat ja. zijn zijn kinderen. Ja. Ik, ik zou het liefst nog uren met u doorpraten. Nou, ik zou, ik zou nog willen beginnen eigenlijk, als ik eerlijk ben. <laughs> Ongelooflijk leuk, alle verhalen. Uh, dank u wel voor uw komst. Uh, de aanleiding was het feit dat er in, uh, in I, in Amsterdam... een expositie ja, is, is dus over heel, ja. Fellini. En die is uh, vanaf dit weekend, vanaf 30 juni... tot en met 22 september. En ik sprak met uh, Frans Wijs, onze eigen filmmaker... onze mini Fellini. <laughs> dank u wel. Dit was hem, de uitzending van Max. En u bent trouwens bezig, die film waar u het over had... Was een, is een film voor, voor Max. Voor jullie, ja. Precies. Uh, uh, Dat is toch leuk. En uh, met kerstmis in de bioscoop. Nou, enig. Um, de uitzending van Max zit erop uh, op onze site tweedingen.nl. Meer informatie over gasten en ook uh, terugluisteren van uitzendingen kan daar. Morgen zit hier uh, journalist Frits Barend. Dan ga ik met hem praten over een reis naar Israël. Uh, hij heeft met uh, bekende mensen een bezoek gebracht aan Israël... voor een, trouwens ook een tv-serie voor Max. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat, uh, wat ga jij doen? Wij kijken naar Egypte. Daar komt uh, aanstaande zondag een megademonstratie. En er wordt gezegd, uh, Morsi moet weg, de Tweede Revolutie komt eraan. Gaat dat gebeuren? In ieder geval uh, bereidt Egypte zich voor op heftige dingen, kan ik je melden. Dat na negenen. En we hebben het over de zoutzuurmoord. De gruwelijke verhaal, die familie in Limburg, die twee mensen heeft opgelost in zoutzuur. En hoe ze er bijna mee wegkwamen. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. Bijna één minuut over half negen. Hier is Renate Evers met het NMJ journaal. De pakketbezorging door Post.NL komt langzaam weer op gang. In een aantal distributiecentra zijn eigen personeel ingezet. en ingehuurde krachten die niet staken. De stakingen begonnen dinsdag. De pakketbezorgers zijn het niet eens met de nieuwe tarieven die Post.NL hen wil bieden. President Obama heeft tijdens zijn bezoek aan Senegal de homorechten onder de aandacht gebracht. Hij sprak vol trots over het vonnis van het Amerikaanse Hoge Rechtshof om getrouwde stellen dezelfde rechten te geven als hetero-koppels. De president van Senegal maakte direct duidelijk dat zijn land daar voorlopig nog niet aan toe is. In Senegal is homoseksualiteit strafbaar. Staatssecretaris Steven gaat bekijken of er alternatieven zijn... voor het visiteren van mensen in vreemdelingendetentie. Bij visitatie worden ook intieme delen van het lichaam onderzocht... en daar zijn veel bezwaren tegen. Veel partijen pleiten dan ook voor alternatieven. En de Portugese regering gaat door met bezuinigen... ondanks de grote staking van vandaag. Volgens de regering zijn de bezuinigingen op den duur goed voor het land. Door de staking lag het openbaar vervoer stil en waren vluchten geannuleerd. En tot zover het nieuws van dit moment.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 Het wordt een behoorlijk spannend weekend in Egypte. Zondag is het precies een jaar geleden dat Morsi president werd. En vooral heel veel jongeren zijn niet blij met hem en met zijn beleid. Dus gaan ze massaal de straat opkomen de zondag. En dan wordt er gesproken over een tweede revolutie. Programmamaker en Arabist Esmeralda van Boon die volgt het op de voet. En die is hier zometeen. En het allerlaatste nieuws uit uh, Zuid-Afrika. Mandela, is het nou kritiek of niet zo kritiek? Hoe zit het met hem? Zo meteen van Gelder. Meekijken op de webcam kan radio 1.nl/slash de webcam. En dan staat er in mijn tekst, geschreven door denk ik onze samensteller van vandaag, Kiki. En dan zie je het lekkere hoofd van Tom Staal. Geen stijlverslaggever. Staat hier. Hier, hier is Kiki. <laughs> Kiki is onze samensteller van vandaag. Alright. Ja, Het is hier op de webcam radio1.nl. Jij bent een paar dagen in het Europese parlement geweest om misstanden aan te tonen. Dat is aardig gelukt. Je hebt een paar klappen gekregen van een, een aantal parlementariërs. Um, um, je hebt natuurlijk wel vaker dat soort dingen meegemaakt, denk ik. Maar we hadden, we hadden het er net even over en, en zelfs jij, al die dingen die je al verwachtte dat ze naar binnen lopen, tekenen in die 300 euro vergoeding opstrijken. Maar zelfs jij was nog wel een beetje je ja, nou, ik was vooral verbaasd om het feit dat uh, we natuurlijk goed geholpen, de Daniel van de Stoep, dat, we, uh, uh, dat het zo snel ging en zo makkelijk. Want ik denk dat we er een kwartier gestaan hebben en toen hadden we de eerste te pakken. En toen hij uh, 100 meter verder in zijn eigen huis inliep... die woont er dus 100 meter vandaan, ja. die, die, die, die, meneer Ransdorf... toen kwamen we terug en toen zei je, Daniel, nou, ik heb hier nog een Italiaan, die zagen we net ook aankomen. Gaat, nou ja, was het zo klaar. Meneer Baldassarre. Ja, meneer ba ik wist ja. dat het niet moeilijk was om Italianen boos te krijgen. Maar dit ja. uh, ging <laughs> heel hard. Nou, dat is gefilmd, dus allemaal te zien inmiddels ja. door, door heel de wereld. zelfs zoals in Uruguay ja. hebben ze het op tv. Je bent een, een bekende eu tegenwoordig. Ja, man, echt. Borden op straat, de handtekeningen. Precies. Nou, dat heeft nog een staartje gekregen en dat hoor je zometeen. Maar eerst even, Luc. Ja, zometeen Today's Topics na 9 uur. Nieuws over Nelson Mandela. Ook verder een bijzonder restaurant en de stakingen bij PostNL worden steeds groter. Het geeft me een heel goed gevoel, maar na, uh, aan de andere kant is het ook wel heel triest dat het, dat het tot zover moet leiden. Ja, hoe ver hebben we het ook kunnen laten lopen? Uh, zometeen weer na 9 uur. De quote van de Boer. Was het Ronald, nee, Frank, Franken? Nou, is dat? dat is. Uh, ja. Dat weet niemand. Ja, dat weet niemand, Nee. nee. nee. Goed, Jeroen Stomporst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eigenlijk uh, goed tennisnieuws voor Nederland dan uh, vanaf Wimbledon. Igor Seisling heeft zich geplaatst voor de derde ronde. De Nederlander versloeg in drie sets de als zeventiende geplaatste Miloš Rajonic. En uh, het is een overwinning die telt voor Seisling. Ja, absoluut. Uh... Ik, uh, ik ben vooral blij met het feit dat ik niet gebroken ben. Dat is gewoon uh, echt uh, een wapen, als, als je dat uh, kan zeggen aan het eind van de wedstrijd. Uh, zeker op het gras is dat natuurlijk uh, van belang. En uh, dat is gelukt vandaag. Ja, een uh, prima overwinning dus. Mark Brasser, jij hebt de partij gezien. Uh, hoe goed was Zeisling vandaag? Sijsling was heel erg goed. Het was een meer dan prima overwinning. Het was zelfs een heel erg indrukwekkende overwinning van Igor Zeisling. Kijk, dat hij, dat hij goed kan tennissen, dat weten we. Dat hij de slagen in huis heeft en gevaarlijke slagen in huis heeft, dat weten we ook. Alleen omdat op dit niveau tegen een speler als Milos Raunic uit de top 20 van de wereld... om dat te laten zien dan en dat drie sets op een ongelooflijk hoog niveau vol te houden... Ja, nou, dat is ontzettend moeilijk en daar schorten het soms ook nog wel. Aan bij Igor Sijsling. Nou ja, het was een indrukwekkende overwinning, Jeroen. Hij ja. heeft uh, uh, niet gebroken, zei hij zelf inderdaad. 40 winners geslagen, uh, 17 aces zitten daar wel bij. En maar zeven onnodige fouten gemaakt. En wat vooral knap is, dat is dat op de momenten dat hij, het, dat hij het wel moeilijk kreeg. Setpoint tegen in de eerste set blijft hij cool, speelt hij het goed. De tweede set kan hij uitserveren, komt hij 40-0 achter op eigen service. De drie breedkansen, hij maakt vijf punten op een rij en, en, en trekt de tweede set binnen. Ja, heel volwassen, Heel gedegen, heel erg goed gespeeld. En uh, daar kunnen we dus ook nog wat van verwachten. Hij zit echt in een flow de laatste tijd. Uh, Wint goede partijen. Nou, vandaag... Is daar dus meer dan de bevestiging van? Wat kunnen we nog van hem verwachten? Nou ja, kijk, het is, het is um, niet alleen zaak om in, in een partij zeg maar het hoog niveau vast te houden. Maar het is natuurlijk ook zaak om een paar goede partijen achter elkaar uh, te spelen. En qua, qua slagen en materiaal en nogmaals, uh, hoort hij misschien wel in, in, in de top 30 van de wereld. Alleen we hebben bijvoorbeeld, en, uh, en uh, dat weet jij ook nog, ABN Amro-toernooi bijvoorbeeld mm -hmm. dit jaar, dan wint hij in de eerste ronde, wint hij van Tsonga, speelt hij heel erg goed. Ja, en dan speelt hij in de tweede ronde tegen een speler. Klizan. Ja, en dan gaat hij eraf. Het is dus nog wisselvallig. En als die wisselvalligheid eruit gaat... dan kunnen we nog veel verwachten van Igor Seisling. Zeker op de snelle banen. Ik bedoel, we moeten natuurlijk ook niet vergeten... dat hij in Parijs tegen Robredo 2-0 voorstond in sets... met geweldig tennis en toen fysiek tekort kwam... en uiteindelijk toch nog verloor. Dus ja, dat fysieke speelt hier minder mee... omdat de rallies korter zijn. En hij heeft een geweldige service. En hij treft in de volgende ronde de Kroaat Ivan Dodig... Weet je, als je zo speelt, dan hoef je van Ivan Dodi eh, niet te verliezen. Ik bedoel, er zijn sowieso niet zo heel veel spelers waar je dan van, van moet verliezen. Als je zo kan spelen, maar nogmaals, het, het moet constant. Het moet gewoon wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. En dat kunnen de jongens uit de top 20, top 30 van de wereld. Die kunnen dat. Ja, en wil Igor daarheen, en nogmaals, het materiaal heeft hij in huis, Ja, dan zal hij zal constant moeten worden. Oké, okay, Mark, dankjewel. Zometeen meer Wimbledon in uh, langs de Lijn natuurlijk. De transfercarousel in het voetbal, die draait op volle toeren inmiddels. Wilfried Boni staat op het ...punten tekenen bij Swansea City. De Ivorian is in Wales bij de club uit de Premier League... ...om de laatste plooien glad te strijken. Nu is hij nog speler van Vitesse Boni ...en naar verluidt krijgt Vitesse 12 miljoen euro... ...voor de topscorer van het afgelopen seizoen in de eredivisie. Bij Swansea staan drie Nederlandse internationals onder contract. Jonathan de Guzman, Michel Vorm en Dwight Tindalli. PSV heeft Jeffrey Bruma en Florian Jozefzoon gecontracteerd. Verdediger Bruma komt van HSV. De Duitse club huurde hem van Chelsea. En jeugdinternational Florian Jozefzoon speelde het afgelopen seizoen voor RKC Waalwijk. En tot slot, motorcoureur Gorgo Lorenzo komt niet in actie zaterdag bij de TT in Assen. De Spanjaard heeft bij een val op de training zijn linkersleutelbeen gebroken. Lorenzo is de regerend wereldkampioen MotoGP. En dit seizoen won de coureur van Yamaha al drie van de zes Grand Prix. Dat was het meer zometeen dus in langslijn. En bij ons over. Ja, bij jullie Wimbledon. ook. Hè? Wimbledon, natuurlijk. Ja, ja, dat joh, gebeurt toch van alles? Denk joh. jij. <laughs> en meer Jeroen Stompars na tienen. Bye-bye. Eerst Keen Silence by the Night. The Kien, maar eigenlijk zou Kien Coldplay heten, maar ik geloof dat de zanger was, ik weet het niet meer exact. Maar die dacht ja, ja, Coldplay. Ja, ik vind het een beetje een depressieve naam, dus die gaf hem aan zijn studievriend Chris Martin en zo geschiedde. Radio 1, BNN Today. Laatste Mandela nieuws. De afgelopen dagen was er nou ja, vooral vandaag veel onduidelijkheid over uh, Mandela. We gaan even naar onze vrouw in Zuid-Afrika, Alice van Gelder. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, kritiek wel, niet kritiek ging toch weer ietsje beter, zei Zoema. Hoe zit het nou echt? Ja, nee, echt de geruchten buitelen over elkaar heen. Het is soms echt niet te volgen. Of als je Twitter volgt, dan uh, nou ja, denk je op het ene moment dat het goed met hem gaat... en op de andere kant dat het einde nabij is... Um, Zuma heeft inderdaad gezegd, president Jacob Zuma, wat dus wel te vertrouwen is die informatie, is dat het kritisch is, maar dat het stabiel is. Mm -hmm. En dat het wel weer iets beter gaat dan gisteren. En daarnaast is ook de dochter van Mandela vandaag hier op de publieke omroep, de SEBC, verschenen. En zij zei ook wel dat het erg kritiek is. En, uh, maar zei ondertussen ook wel dat hij nog steeds haar aanraking voelt en probeert zijn ogen te openen. Ja, dat klinkt niet heel erg... Uh, nou ja, dat, dat klinkt wel zeer kritiek, maar goed, zij noemt dat dus niet zo. Ik. Nee, ja, kijk, het, het, het is absoluut een kritieke situatie. Ja. Dat weten we al sinds zondag. Maar ondertussen is het ook een opmerking natuurlijk dat hij zich er doorheen blijft vechten. Ja. Die man is 94 jaar. Heeft uh, lange tijd gevangen gezeten. Zware arbeid daar uh, moeten verrichten op Robben Island. En uh, ja, hij houdt het toch nog mooi even vol. Um, voor zover, dat de, de situatie van Mandela. Want dat, elke dag valt er wel iets over te zeggen, maar laten we het even daarbij laten. Even nog iets anders. Jij was vandaag in, in Soweta, waar Mandela ooit heeft gewoond. En jij zei eerder van ja, het is een beetje een rare situatie daar. Want ze zijn ook al een beetje een soort van, nou ja, aan, aan het profiteren daarvan, zo'n mogelijke dood. Of zijn aanstaande dood. Ja, ik was inderdaad in, in Soweto en ik was daar bij het oude huis van Mandela. Mandela heeft uh, ook een tijdje in Soweto gewoond. En er was een bijeenkomst van het ANC, de regeringspartij... en ook de partij waar Mandela deel van uitmaakt, mm -hmm. uh, van hun jeugdbeweging. En uh, voor een deel was het heel, heel, heel oprecht... om echt te bidden voor Mandela en de Bijbel te lezen voor Mandela. Maar ja, ondertussen deelden ze ook wel t-shirts uit van de jeugdbeweging... en ze probeerden dus ook wel nieuwe leden eigenlijk te ronselen. Uh, en dat is iets wat ik denk ook wel dat je nu al ziet, maar ook straks wel gaat zien... dat iedereen zich toch wel Mandela aan zich wil gaan verbinden. Hij is ook eigenlijk wel gewoon een soort merknaam. En ja, ook een naam dat als je dat aan jezelf verbindt... Ja, ja. Dan, dan sta je er zelf ook wel goed voor, zeg maar. Ja, ja. dat is helder. Goed, Alice, ik uh, vermoed zo dat we jou morgen weer spreken. Alice van Gelder ja. vanuit Zuid-Afrika, dankjewel. Even naar Wimbledon, Mark Brasser... Net al ja, de gelopen. laatste wedstrijd van de dag. ja Het regent hier, uh, nou, net naar de partij van Seizling Daardoor wordt er niet meer gespeeld op de buitenbanen. Wel op het Center Court. Daar is het dak dicht da gedaan. Uh, daar werd gespeeld. Novak Djokovic stond er net op de baan. Heeft gewonnen van de Amerikaan Bobby Reynolds. In uh, drie sets. Dus Novak Djokovic uh, makkelijk door. E een handig statistiekje nog. Of een leuk statistiekje. Ja, deze sport hangt aan elkaar van statistieken. Maar met de uitschakeling van die Reynolds, uh, een Amerikaan dus, is het voor het eerst sinds 1912 dat er uh, geen Amerikaan in de derde ronde staat. Wij klagen wel eens uh, over uh, dat we niet presteren bij tennis. Nou, Amerika heeft dus niemand, in ieder geval bij de marra niet... bij de mannen niet, uh, heeft Amerika dus niemand in de, in de derde ronde. Nou, Het is helemaal afgelopen nu voor hier. Iedereen gaat naar huis. Alle, alle wedstrijden die afgebroken zijn, ja, die worden verplaatst. Het schema van morgen gaat helemaal over hoop. Er moet nog veel afgemaakt worden. Veel partijen die bezig waren. Die werden afgebroken, partijen die nog op het programma stonden. Die gaan naar morgen. Dus het loopt hier enige vertraging op. Maar goed, wat zou Wimbledon zijn zonder regen. Goed, wij spreken je ja morgen weer. Dankjewel, Mark. Ja. Na negen uur klokkenluider uh, Edward Snowden... die zit nog altijd op het International Airport van Moskou. Tenminste, als we de verhalen mogen geloven. Onze man in Rusland, Olaf Koens, die vroeg zich af of het een beetje leuk is daar. En sliep er een nachtje, dat hoor je na negen. Wil je meer BNN Today, ga naar onze Facebook. facebook.com slash BNN Today. Op het Binnenhof... In Den Haag kennen de politici al langer wel die beruchte roze plopkap. Maar nu is ook Brussel bekend met de verslaggevers van Weblog geen Stijl, Tom Staal die vertrok naar Brussel en Straatsburg... om zich vast te bijten in de schandalen van het uh, Europees parlement. En die waren er en het verliep ja. af en toe nogal heftig. Hey, please. Please do not touch my camera, Ma am, Ma am, man. man. You're doing nothing. Hey, that's not nice. Can you please do not start? Uh, je kreeg echt lappen, hè? Nou, nah, het is duw- en trekwerk. Het valt mij. Ja? Ik heb erger voor mijn neus gehad. Oh ja, wanneer? Waar? Nou, Erwin Olaf die me in mijn bek spuugde. Oh ja, ja, ja, ja dat weet dat ik nog. Vroeg ik het deed, het, het, het, het, Ja, ik maar... dat, Het dat was duw en trekken en ik ben ook geen fijn mannetje. Dat weet ik ook wel. Ik nee. Nee. denk dat ze het inderdaad nog niet gewend zijn daar. Maar wie weet gaat dat nog komen. Want nee. ik ben wel van plan nog een keer terug te gaan. Oh ja? Als ik binnenkom je nee, ja. trekt me meestal niet zoveel van aan. Goed, nee, dat gaan we zien. Maar eerst even dit filmpje ja. of de verschillende filmpjes gaan uh, totaal rond op het internet. Uh, ja, ik zei het net al, Uruguay hebben ze laten ja. zien, geloof ik. BBC inmiddels. De nou, BBC die heb... heeft het niet, niet laten zien. Die hadden wel gebeld. Die waren van plan om me naar, naar Londen te laten vliegen. Maar het werd een uurtje later toch geskipt. Dat was wel jammer. Mm. Want vertel even, wat, wat, wat gebeurde hier nou in het kort? Uh, wat hier gebeurde, we hebben, nou, we hebben twee filmpjes gemaakt. Het tweede filmpje was in Brussel uh, geweest zijn. En waar we uh, nou, ook daar gefilmd hebben we wat er allemaal gebeurt. En dat hele bekende verhaal, wat al twee keer eerder door journalisten is, uh, is blootgelegd is dat intekenen waar je, je 300 euro ja. mee krijgt. En dan komen mensen s ochtends even binnen die tekenen in... of ze komen het eind van de avond om half zeven binnen uh, ze een keer aanzetten... en tekenen dat in en pakken dan in ieder geval die 300 euro mee. Bovenop al hun riante salaris en alle uh, declaratievergoedingen die er zijn. En dat ging jij die man even, even aan hem vragen en toen, ja, toen ja, gebeurde dat. Ja, dat waren ze niet zoveel verdiend. gediend. Nee. Want meneer sprak ook ineens geen Engels. Nee, nee hij was ja. opvallend. En er ja. was een andere vent die aansprak, een Roemeen. Ja, die nee, een, blij... een, Tsjech. Of een Tsjech. Ja, ja een ja. alcoholistische, communistische Tsjech. Ja, met een sleeping disorder. Ja, <laughs> die dus. Maar goed, dit is overal te zien. Um, het is een filmpje is van YouTube gehaald, begrijp ik. Ja, door... nou... Er zijn uh, on, uh, op Tenminste, onze site niet, op ons kanaal niet, maar... Uh, Ik heb het nog gewoon kunnen zien. Maar... Ja, uh, UK Europe is een uh, organisatie, maar meerdere mensen hebben het filmpje gepakt... en hebben dat zelf ondertiteld, onder ja. andere Daniel van der Stoep. En die hebben allemaal te maken gekregen met dat er een, een rechtenclaim op ligt... een portretrechtenclaim van de RTI. Uh, dat is een uh, Italiaanse zender, die is weer gelinkt aan een Mediaset... en dat is gewoon de zender Berlusconi. van Silvio Berlusconi. Mm. En uh, wat we ook gemerkt hebben, is toen... Uh, maar wat bedoel je hiermee Berlusconi? Wellicht uh, in eigen persoon nou. heeft gezegd dat filmpje gaat in ieder geval van. Wellicht, wordt aangepakt. Wellicht moet je er wel bij zetten. Je, je, we kunnen dat niet bewijzen. Er wordt absoluut. dat we daar naar zoeken. en dat we uh, alle experts vragen. om te kijken wat hier aan de hand is. Maar het is wel heel vreemd. Ah. dat een RTI ook vanaf minuut 6.51. Uh, uh, moment dat die kop van die Italiaan. tevoorschijn komt. op dat moment gaat het. Dus het gaat niet om muziek, want die zit er op dat moment niet onder. Het gaat echt puur om ja. zijn kop. En de president van het Europees Parlement, Schulz. die heeft gezegd: ik ga een onderzoek instellen. Ja. Ja, dat, dat heeft Daniel van der Stoep via een journalist te horen gekregen. De 100% zeker kunnen we dat niet zeggen. Ik heb wel zoiets van bring it on. Ergens zag ik net een tweet voorbij komen. Iemand zei dat hij daar weer niks van af weet. Wat vaak wel een teken is dat het wel zo is. Maar we, we moeten even kijken. Even voor de helderheid. Daniel van der Stoep die heeft jou daar rondgeleid. Ja. Ex-PVV'er zit nu in zijn eentje ja. in het Europarlement. En die heeft jou alle, nou ja, alle ja. deuren geopend voor jou. Ja, die heeft, die heeft goed meegeholpen. Ja. Daar ben ik hem erg dankbaar voor. Wat je bijvoorbeeld ziet, uh, dat vond ik een van de... Nou ja, dat wist ik echt niet. Ik bedoel, dit verhaal is redelijk bekend van die vergoeding. Maar je kan dus als europarlementariër... mag je twee keer per jaar een tentoonstelling beleggen... Ja. Hebt, en daar eh, krijg je heel veel geld voor. Je hebt twee keer 20.000 euro te besteden als je wil. En dan mag je een, een kunstenaar uh, zijn schilderijtjes op laten hangen. Of nu was er iets bezig met om uh, uh, mensen meer wetenschappelijke boeken te laten lezen. Dan zag je een rompui en zo in een boekbladeren. Dan kon je op de foto met een wetenschapboek. En dat kost dan 20.000 euro. En die, eigenlijk worden die exposities georganiseerd om een borrel erbij te geven. Lekker champagne drinken. Want anders komt er geen hond. En voor ja, hetzelfde geld zijn het onverstokte on, on, kunstliefhebbers Tom? Ja, nou, ik liep er langs, uh, zoals je in het filmpje kunt zien. En uh, uh, daar zijn een paar mensen die gewoon eerlijk toegeven... dat ze gewoon, ja, kwamen langs, Ik even een drankje doen. En er zijn een paar mensen die uh, zeggen... Hey, ik kom voor de paintings, ik kom voor de schilderijen. Nou, hoe heet die kunstenaar? Oh, wacht, dan moesten ze even op de kalender kijken die ze hadden gekregen. Weet je, ja... Je kan het, daar het elke duidelijk. dag uh, dronken worden... en je te goed doen aan toosjes en, en al dat soort dingen. Dat is een vrij normale van Overigens dus ook Daniel van der Stoep, daarvan weten we... die deed dat ook regelmatig. Die, uh, die, die, die lusten hem ook wel, ja. Die lusten ook wel. Wat, wat, wat, dit vond ik erg opvallend. Wat, je bent achter heel veel dingen aangegaan. Wat vond jij het meest opvallende? Nou, het, het, het, het verraste me geen zins wat daar gebeurde. Wat mij wel echt verrast, en wat ik echt pervers vind... is dat je als Europarlementariër... Uh, het is het Daniel van der Stoep, die heeft me dat zo uitgelegd, uh, je, hebt, je krijgt in vijf jaar, bouw je een pensioen op, van 1250 euro per maand, vanaf je 63ste. Als we zacht zegt, perverse noemen. Sowieso gebeurt ja, dat. Dat, dat. Ja, dat vind ik vrij veel. Is het nou, want het is een hele lijst, allemaal dingen die je boven tafel hebt gekregen, of in ieder geval die, die nou, je... Ja, het zijn geen dingen boven tafel, het is allemaal bekend. We overal. wisten het, maar je ja. hebt het nog even op een rijtje gezet. Ja ik zei ik in het begin al, verbaasde je het nou heel... Het is, ik, ik heb het zo een beetje die filmpjes zitten kijken... ik werd er een beetje verdrietig van. Ja, natuurlijk word je er verdrietig van. En, uh, maar het heel meest verdrietige word ik het in de verdediging schieten... en niet uh, zeggen van... Wat hier gebeurt is fout. En dat zouden we eens moeten aanpakken. Maar extra maatregelen genomen nemen door meer poortjes neer te zetten. Journalisten te weren. Dat hele intekenhok. Daar willen ze geen camera in de buurt hebben. Ja, Want jij als... mocht eigenlijk nergens filmen. Nee, nou, je, we hadden wel accreditatie. Maar zodra je een vergaderzaal inloopt, dan is het... Uh, hey, je mag niet gefilmd worden terwijl het gewoon gestreamd wordt op het internet. Maar dat intekenhokje, daar willen ze geen journalisten in de buurt hebben. Nou ja, goed, heb je, gelukkig heb je verborgen camera's. Maar... Weet je, dat, dat, is heel, dat, vind, dat vind ik heel raar. Dat je in plaats van dat je de boel eens gaat aanpakken... dat je eigenlijk gaat zorgen dat, dat het gewoon door kan gaan... maar dat mensen het helemaal niet meer kunnen nou ja, zien. En wat jij zegt, het is allemaal, dit, dit, dit, dit is allemaal bekend. Het ja. zijn al, en het zijn geen illegale dingen die nee, gebeuren. Het, het mag allemaal volgens het mag de statuten. Het ja. is goed dat je het nog even op een rijtje hebt gehaald. We hebben echt volgens mij een verkeerde baan, hoor. <laughs> jij en ik? Ja, ja nou, dat is zeker weten. Ja, ja. ja. Tom van der Staal die, uh, maakt mooie filmpjes. En die, je gaat dus terug begrijp ik. Ik hoop. Ik, ja, nou ja, ik wil eens even kijken hoe dit loopt. Want Ik heb eigenlijk vakantie vanaf morgen, maar ik wil dit nog wel eventjes uh, Ik zeg altijd dat je naam verkeerd staan. Ah, nee, geef niet, geef niet. Ik vind die plopkap heel mooi. Ik spaar plopkap, maar ik heb deze al. Ja. Dan niet, zou ik zeggen. Jammer. Ik heb er nog eentje van BNM voor. Je. Heb je die ja, al? Machten? Ja. Serieus? En ook een schrijf, opschrijfboekje van BNM. Maar je weet het zeker, wat ik gebruik. <laughs> ja, nee, is goed. Makkelijk ben je. <laughs> ik jat dat de plopkap. Bedenk, je hebt het al. Good night on mini song In Nederland gaan uh, mensen met fluitjes een spandoeken de straat op. Maar in Mexico doen ze dat net even iets anders. Op dit moment is daar Tonito een grote hit. Het is een demonstrant die de straten van Mexico City opgaat in een worstelpak. Onze exit-Hollander daar is Jan Albert Hootsen. Goedenavond. Goedenavond. Tonito, die heeft een gek pakje aan. Waar, waar demonstreert deze gast tegen? Ja, dat is een 26-jarige politicoloog. Hij eigenlijk vorige. En uh, die is een aantal maanden geleden, uh, op een dag werd hij wakker en was hij zo zat dat er zoveel verkeersopgelukken zijn. En dat de straten zo dus wezenlijk vol zijn met auto's. Dat hij, uh, geheel in de Mexicaanse traditie, zich als borstelaar ging uh, uh, verkleden en de straat op ging om te demonstreren tegen de verkeerssituatie. Oké, okay, en, en, en zo'n borstelpak is echt iets Mexicaans? Ja, dat is een, uh, eigenlijk denk ik wat Lucia Libre, dat is de Mexicaanse variant op uh, wat we in Nederland waarschijnlijk kennen als WWE of WWF. En dat is uh, de op na populairste sport in het land na voetbal, dus dat is echt een, een, een enorm ding hier. En, en, en waarom, ja oké okay, het is een ontzettend hit dus, maar het, zet, het wordt ook echt gezien als een soort mythische figuren, toch begrijp ik? Ja, dat klopt. Uh, heel veel van die borstelaars die worden met name door kleine kinderen gezien als een soort uh, echte Mexicaanse superhelden. En later, als ze wat ouder worden, dan zien ze die mensen als sporthelden. Ja. Uh, het zijn uh, culturele iconen. Ze worden gezien als een symbool van de Mexicaanse mannelijkheid. En omdat ze een masker dragen, zit er ook heel veel mystiek om ze heen. Dus om die reden zijn ze ook geweldig populair. Maar uh, komt de boodschap van die demonstrant ook een beetje over? Of, of is het meer voor de grap dat hij daar staat? Nou, een beetje van beide. Kijk, Mexikanen die vinden het erg leuk om op een humoristische wijze te demonstreren. Dus als je naar een demonstratie gaat, dan zie je altijd wel iemand die bijvoorbeeld als een worstelaar of als een azteek uh, uh, is verkleed. Nou ja. dat, uh, dat hoort een beetje bij de cultuur. Uh, en ja, het, het wordt inmiddels, uh, begint het opgepikt te worden. Het, het, het heeft al op alle voorpagina's van de grote kranten gestaan. Het, het staat op internet. Uh, heel veel mensen die zitten op Facebook al uh, zijn pagina te liken. Dus uh, ja, hij, hij weet in ieder geval de aandacht te trekken. Een demonstrant dus in worstelpak in de straten van Mexico City. Die demonstreert tegen de enorme verkeersonveiligheid. Jan Hoodse, dankjewel. Dank. Luc. Ja, dat gaan wij doen. Zometeen in deze topics uh, nieuws over alcoholcontroles. Die zijn nogal makkelijk te ontwijken. En dus moet de politie wat anders gaan bedenken. Een kleine quiz over alcohol. Nou, moet goed komen, denk ik. Um, Willemijn, voor jou. Het woord alcohol is afgeleid van het Arabische alkui. Moet ik nou, waar, ja, of moet nou ja of nee zeggen? Ja, ja, waar of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Mick, deze voor jou. Waar zit meer alcohol in, Mick? Um, een glas bier of een glas wijn? Bier, wijn of evenveel kan ook. Uh, wijn. Evenveel. Glas, hè? Ja, precies. Wat is een tarantula brandy? Deze is weer voor Willemijn. Uh, A. Een rijstrank met een vogelspin erin. B. Een soort whisky die heel vies is door slecht brouwwerk. Of C. De laatste brandy van de avond waardoor je een enorme kater krijgt. A. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Esmeralda is, is er ook. Ik ga deze voor jou. De Inuit maken ook alcohol. Hoe doen ze dat? A. Ze zuigen ze uit een huid van een walvis. Of B. Ze laten een dode zeemeeuw fermenteren. B. Ja, dat is goed.